We beginnen de zogerles 307. Op de pagina res MEM zijn 247. De linker kolom, de regel 28. Ot, TED, WAVE. Hadzaar le asra maasara de Ara 49. en veertig. mit zohim le kabel neefers 50. or hachaya de miaba mi ilay. vi ima God tet ja, negen en zes, vijftien. Bekuda de elfde Mitswa Het elfde voorschrift is, Lema'sra Masara de Ara. Om uh, een van het land, uh, te brengen, of de af te scheden, te geven. Alide mitswa zo door deze mitswa, zo giem wordt men waardig om uh, nevers te ontvangen, nevers van het aspect van oor gaia, dus licht gaia, dat is duidelijk, licht gaia, maar dan nevers van het licht de no dat wil zeggen 50. Me ima alai, dat wil zeggen van de hogere Aba en Ima. 51. Kia adam ni gadlut alef. De volgende pagina, de rechterkolom kolom, de Al regel. Alidea tviling kan Geweldig, geweldig wat we leren van de voorschriften. Dat is waar ik na, naartoe zocht en kon nergens vinden in de wereld, nergens de verbondenheid tussen die voorschriften in de Torah met de krachten, uh, wat doen die voorschriften in mij? Duidelijk. Niet gewoon iets, iets uh, uh, beschouwelijks, wereldbeschouwelijks, iets, iets more, uh, vol van moraal, of weet ik veel. Iets wat buiten mij om is. Maar aan mij, binnen mijzelf, wat doen zij die voorschriften in mij? En de zoger opent mijn ogen. En natuurlijk, het uh, schaim, priyet hoort ook erbij. We keren terug naar onze oorspronkelijke pagina, de laatste regel 51, de linkerkolom. Tja, harsha, adam, jeslam, want nadat de mens volbracht had vol einde. In de islamisme, ook volmaakt werd in de Naranchai, in alle vijf lichten, nefesh, roach, neshamachai shamah, van de eerste gadlut, van de gadlut 11. De volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel, door tviring, door het voorschrift van het leggen van tvielen zoals boven gezegd werd. Ja, slotter adhir moet die beginnen. Let op wat zegt, beginnen te bevatten de tweede gadloed, de regel 2. Twee. Welke tweede gadloed is or Haia? Het licht Haia. Herinner je nog? Het eerste, de eerste gadloed is het or Neshama, het licht Neshama. En de tweede gadloed is licht Haia. Twee na de punt. Eigenlijk het begin van De tweede deel is het licht haya. Nevers van het licht Chaia. Het begin van het licht Chaia. We hebben dalet begin drie. Ze hebben nevers, ze hebben vier ze ze hebben Vertalen direct daarop. En die is verdeeld in vier aspecten. Kijk nou, vier aspecten. Niet vijf, zie je dat? In de Neshama waren allemaal vijf, ja of niet? Naar een gaai. Neves, roog, Neshama, ga je. Waarom is het hier vier? Hij zegt, en die, het licht ga uh, is verdeeld, ingedeeld in vier. Die zijn, neves, roog, Neshama, ga Nou, we hebben een vraag. Ja, een goede vraag voor ons is, uh, onze vraag, wat is, waar is de, de jichida, van, jichida van de Chaya? Maar we zullen zien, om die te bevatten zijn vier volgende voorschriften zijn gegeven, dubbele punt, vier na de dubbele punt. כי אלפי וידי פיקודת המאסר הארץ זוכים לנפש כי זז ארץ היא בחינת נפש והוא סודה כתוב הנה נתתי זהפן לחם את כל אסף זורי עזרה אשר על פני אחת כל הארץ אני ביום שישי למעשה נכן ברישית wel Rashava en gezelliger Tin Natati Je neemt levi, Hine Natati niet alleen maar als er eliv Geweldig, geweldig. En we leren ook tegelijkertijd hier een stukje van. En de wijze van het eh, onderwijzen en leren van taalmoed. Let op. Lekker nou hoe geweldig uh, in de zogger wat we leren. Alle aspecten van de Torah leren we ook hier. Let op. Kialidei pekuda de maaser, want door het voorschrift regel 5 van de maaser, Ares van de tiende van het land, zo gimla nefus, dat ook, wordt men waardig, wordt men nefus waardig. Waarom? Areets, liep je laat nefus, want Areets, land of aarde, ja, een kinder van het van de aarde, want aarde is aspect nefus. Zes. We hoesten dat ik en dat is de essentie van het vers. In de Torah, ja, in de scheppingsdaad van Hashem. Hineinatatilachem, zie hier, ik heb aan jullie uh, gegeven, elk gras, zorgen zaad die zaaddrag, zaaddragende is. Asheralpnei kolha arets, dat op de oppervlakte is van kolha arets, van het hele 8. Ah maar dat gezegd, dat gezegd werd. Bijom Seshidema de op de zesde dag van de scheppingsdaad. 9. We alvienen Gezehra en we leren een principe, ja, een van de dertien eh, principes van het ontleden van het Torah, heet Gezehra Shavah. Ja, Gezehra Shavah betekent een Zinsnede, gelijke zinsnede. Ja, dat er op twee plaatsen ergens in de Torah uh, vindt men uh, um, um, ge, ge, niet gelijke, heet gelijk, maar het is die een beetje lijken op elkaar. Er dus staat ergens een woord wat herhaald wordt, uh, wat aan beide uitspraken, uh, in beide uitspraken. Uh, voorkomt, en dan leert men dan die twee, en van de ene leert men de andere. dat heet Gezehra en hij zegt ons, Walfinan, dat is een Aramees, voor en, en wij leren Gezehra dit principe, je neem maar dat het gezegd werd, en hier is het gezegd, ja in dit vers, wat hier is gezegd, Natatie, ik heb aan jou gegeven. Ja, wat we hebben in de regel 6 aan het einde, het laatste woord. Natatie, dat is in dit vers. Natatie, ik heb jou gegeven. En het is gezegd, op een andere plaats, is het gezegd, wil niet, Levi, en aan mijn zoon Levi. Zie hier, ik heb gegeven, hetzelfde woord, Natatie. Ik heb gegeven het heel, de hele Maser, de, de hele kinderen in Israël. En dan zegt hij ons, Ma Hatam, net zoals daar. Ja, in het tweede, tweede vers, let op, goed opletten, op, op, op, leer dat principe. Een keer weet je hoe dat werkt, dan kan je het altijd toepassen. Ne ma Hatam, Maser. Zoals het daar slaat het op Maser. Ja, met Levi. Eh, daar sla, gaat het over het tiende Avo, afho, Zo is het ook hier. Maser, Ares, zo is het ook hier. Het tiende van, van de aarde. Soms zeg ik tiende van het land. Maar bedoel ik hetzelfde. Twaalf naar de punt. Wezesode, Alpnej, Kolha, Alpnej, Kolha, Arts. Kie, hazochai, la nefes, dertien de orachai, solet, Alpnej, Kolha, Arts. Kie, Kol, viertien a clipot, nich lo. Geweldig, dat wat niemand ons nu vertelt. En kijk naar hoe niet kolhaarets, maar kolhaarets. Waarom? Zie dat? In de regel 12. Goed opletten wat ik, wat ik nu zeg. Ja, dat is een stukje grammatica, maar dat is allemaal belangrijk voor ons. We zijn zo, zie dat? We zes zo, afkorting, we zes, zijn sam. We zijn zo, alpnei kolhaarets. Zie dat? Ik spreek het uit kolhaarets. Waarom? Omdat het voorafgaande woord eindigt op een klinker. Pnei. Alpnei gol haaretz. Ja, dan kaf wordt niet als ka, kol uitgesproken, maar gol. En dan zegt het, en dat is de essentie van wat gezegd wordt, Alpnei de, gol haaretz. Over de oppervlakte, of op de oppervlakte van het hele, van de hele aarde. Wat, wat betekent dat? Toevoeging van de hele aarde, hij zegt, want wie nefisch, let op wat hij zegt ons, want wie, wo, wie nefisch van het licht je waardig wordt, die heerst over de oppervlakte van, van, van de hele aarde. Let op, want kola klipot niet naotloof, want, let op, waarom? Want alle klipot worden door hem ondermijnd. Dat is het heersen over alle oppervlakte van de aarde. Dat alle klipot worden ondermijnd door hem. 14. Na de punt. Weil neef is zo, Amerika 15. Uwahanoni na basot. הביו את קול המאסר, להביתה, להביתה אצטר, זהistine. ימול אפתח לכהם את אר-הרбот, ארбот, אשמאי, זהיענדין. ואריקותי לכהם פרחה את ברי דאי. אני citeert divers, citeert versen uit de Torah verschillende plaatsen. maar toch? want wanneer een zo of en over deze nederzomer spreekt, het heilige schrift, en in de Torah. uw en maak mij troost mij alsjeblieft daarin. Hevio et kolamaser. Hashem zegt tegen. Uh, moshe. Brengt. Uh, et kolomasser, De hele maser. Het hele kinde. Lebeta ozer. Naar het. Letterlijk naar het huis van. Naar het schatkamer. Naar een schat. Dekent, naar een schuur. Lebeda ozer. Ozer is. Uh, Schaadkamer, maar dan hier in dit geval is het, ja, een bedhoutseer, naar een, naar een uh, plaats, een verzamelplaats van, ver, van uh, uh, graan, maar dan is het in dit geval, is het, de Tora spreekt van de bedhoutseer, naar het huis van uh, schaadkamer als het ware. Imlo slaat op de, de, de, de, de ziel van de mens. Imlo heeft daar, als ik niet, als ik niet aan jullie, als ik aan jullie niet de, hem zegt, dus ik zweer hem zegt, dat ik het aan jullie de, de, te zeggen dat, de. Mm, uh, oh, de. Um, bakken. Moeilijk te vertalen dat. De bakken met water. Waterbakken. Waterreservoirs. A robot. A betekent. Reservoirs. Met. Uh, de hemel uit de hemel open zou maken en aan jullie bracha, de zegening zou geven, on, zonder einde. Regel 17 naar de punt. Het is, dit vers is gegeven in een negatieve vorm, in de vorm van im. Als ik aan jullie niet eh, zou dat doen, niet, het, is, het is moeilijk om dat anders te vertalen... Probeerde dat in de bevestigende zin de inhoud ervan in weer te geven. Keep Hinata <speaking> neefes 18. Nikra masser. Shehi al Shema mal goed, shehi aserit 19. Awe neefes de wora haja. kolamaser kola masser de regel 20? De haino schlimut gemura. Diep Hinata Geweldig, geweldig. Kijk, waarom heet het maser Let op. Maser wordt verbonden met, de tiende wordt verbonden met nevers. Kijk denk nou geweldig hoe je ons dat uitlegt. Ik heb geen dat nevers, want het aspect nevers heet Maser, het tiende. Waarom? 18. Omdat het, is, uh, het, het slaat op de naam van de malgoed. Vanwege malgoed die de tiende sfera is. Regel 19. Aber orach, ah ja, maar nevers de hora Gaia, maar nevers van het licht chaia, ah ja, is, heet, kola de hele maser, de hele tiende. Wat is de, tiende, de hele tiende, de regel 20? De haido, dat wil zeggen, schlimut mora, de volledige volmaaktheid, heel zijn van het aspect van de maser. De regel 22, tot dit zijn. We maken een apart, ook een apart documentje van die, zoals ik al eerder heb gezegd, van deze geweldige uitleg van de principes van alle veertien voorschriften. Om, zodat het steeds met de hand ik kan hebben zien dat en herhaal eh, uh, steeds voor ogen zien. Wat dit zijn? Bekoede drie de jate bekoerei 23 en twintig Schalide mitzvah zo, zo himle or 24 twintig harruach, ora or achaya, Abba miaba u ima. Twain ot, tet zain zestin, Bekuda trisar. Et twa, et voorschrift is, Leia te bekure te brengen, is te brengen, de lingen van de bomen. De regel 23. Schakee mitzwa zo. Dat door dit mitzwa. Door deze, door, door deze mitzwa. Wordt men waardig. Om het licht. Let op. Om het licht roeg. Te ontvangen. Roeg van het licht. Van het licht. Ja? dus We hebben nu nervus al gehad. Ja, door de maser en nu, door dit voorschrift, kregen wij roach van het licht gaia. 24, Abba, dat die komt, dat het komt van Abba en Ima. Ki 25, Bikurim, hoe melashon bachor. We Ima, hem sot Bachura 26. We Kanal Rishit. Kanal. Kadma. Hij zegt ons. Ki. Uh, Bikurim. Wat betekent Bikurim? Ik heb het ook wel eens. Ik heb het jullie ook al. Wel eens. Uh, Europatent gemaakt. Want de Bikurim. De eerstelingen, eerstellingen Komt van het, van het woord. Ja, van een stam. Van het woord. Uh, Bakur. Bachor betekent de eersteling bij de mens. Eer de eerst de eerstgeborene. En, want, en Abouima, die heeten Bachora. Die heeten, Bachora, die heeten, een eh, eh, heten ook, Bachora betekent ook, hij eh, is Bachor Bachor, eh, Bachor, Bachor, en ze is Bachora. Bachora betekent een, een meisje dat, uh, eigenlijk vaak wordt het gezegd over uh, een beetje dat um, gaat trouwen, Bahura. maar En uh, dat is, maar de eersteling, met de bedoeling dat het eersteling is. Met het accent op de eersteling, eerste zijn, als eerste geboren zijn. En dat is de essentie van het woord Résciët. Het begin. Kanaal zoals het gezegd werd in het eerste voorschrift. Ode 427e, hoe mina eet. Bij hubikurei hem 28 begint roch. roeg. Ge hoe aan je vrienden 29 Ki domem afkorting zie Vier letters dalet Sadi, Get. En mem. Dat is domem, zomej. Gai en medaber Hem legit naar gai. Dubbele punt. Ga je direct vertalen. O, let hier. En nu goed kijk parallel hoe. Waarom wordt het zo, waarom wordt het, uh, uh, waarom wordt het vergelijken, waarom uh, verband wordt gelegd tussen Roach en Bikurim en de Eerstelingen. Ja, net zoals we hebben gele gele geleerd uh, in, de, uh, vorige, in de vorige, in vorige voorschrift, dat uh, Nevers werd vergeleken met Maser, met de kind. Ja, dat we de zin moeten zien, dat het, dat het, waarom is het zo, ollevier en aangezien die, bikurim, de eerstelingen, aangezien die van een boom komen, eerstelingen van de boom, is de eerstelingen van de, de vruchten van, van de boom, daarom alke ken hemdje naar roeg, daarom is het aspect roeg, omdat, waarom? Kie eet hoe het zomeeg? Want een boom is eh, plant. Een plant wordt geacht als roeg. Als eh, roeg, ja, in dat... Eh, want domeem eh, zomeeg, want die vier stadia ja, van domeem, levenloze zomeeg, plant, je, dier, en met en sprekende, oftewel mens, die, zijn, die staan tegenover Naranjai. Staan tegenover vijf lichten van Naranjai. Dubbele punt. Do zijn we 30. dertig. We zijn nu een roer. We gaan je de shaman, hoe we je dan, we hoe zoda ketuwe, we et kola aret, we et kola 32 bo pri eet, zorayezera. Weil finan gezeira shavah, 33, neemar hoche, mi pri eet, we nemar hatam, we hol sera aret, 34, mi pri eet, la shemhu. U ma hatam 35 bikhal chlal, av hoche bekorim. Geweldig. Leren we ook in zo, in nog eentje. Nog een. Gzair Dat principe van. Uh, gelijke zin uh, De regel 29. Hoe nu goed kijken. Wat die zegt ons. 29. Dus. Uh, naar de dubbele punt. Domem. Hoe nevers? Domem. Oftewel. Levenloze. Dat is nevers. 30. met tsumejach en plant is roog en we we en levende, oftewel dier, dierlijke. Dier, dierlijke dat is Neshama. En medaber, dier is Neshama. En medaber, sprekende, is gaya en yichida Zie dat daar ontbrak één. Dus. Sprekende is Chaya en Yichida. Erg belangrijk wat die Niels nu zegt. Sprekende Chaya en Yichida. Beide lichten. Natuurlijk, het laat ons zien dat Sprekende heeft twee niveaus. Ja, van Chaya en Yichida. 31. We hoe zullen het oefenen? Dat is de essentie van het vers in de Torah We het kola het en al die bo Elke boom die in, zich een, een, uh, die in zich een vrucht van een boom draagt, van uh, Zorea Zerre, dat zaad, die zaaddragende is. Ja. Het is erg moeilijk dat te vertalen in het Torah, gewoon, ik vertaal het gewoon, uh, letterlijk uh, uh, en niet literair en daar zijn jullie al aan gewend. We al fine en we leren, gezeera shava. Ja, ook net zoals boven hebben we dat hierboven hebben we ook geleerd, gezeera shava dat principe van gelijke snij En we leren dat principe zira shava. Wij leren, want het neemt maar Hier is gezegd, hier in dit vers is gezegd, Mipriha ets van de, de vrucht van de boom. We nemen maar hagen, en daar op een andere plaats in het Orages is gezegd, We gooi Maseraharis en de hele tiende van het land, van de, van de aarde, 34, Mipriha van ets de, van de vruchten van de boom. La Shemhu is voor HaShem, voor Hawaia. En dan leren wij Mahatam Bikurim, Bichlal. Net zoals daar is het. Uh, in het algemeen uh, gaat het over Bikurim, over, over het algemeen gaat het over Bikurim, over de eerstelingen. 35, afhoge Bikurim, zo ook, so ook hier het, slaat het op de Bikurim, op de eerste ringen. Dus in twee versen. 35 naar de pun. Kidoresh, Amelim, Lashem, Hu, 36. Kolma, dit Hazeli, Asir, lahem Me, Lemechai. Want hij uh, interpreteert de woorden, voor Hashem is it? Ja, het. Ja, staat, het, uh, het is voor Hashem. Dus Hashem. Wat betekent dat het is voor Hashem, die eerste dingen? Het op wat hij zegt. Zij zegt: Kornbaad, dit let op, wat is het principe? Waarom is het voor Hashem? Hij zegt: Alles wat geschikt is voor mij, als voor Hashem, als sirolechem de is verboden voor jullie om te eten. regel 37, ot zijn trisar purkana 38 Levre, le 37 Ot zijn 17. Het voorschrift 13. Het 13e voorschrift. Le me om te maken, purkana de verlossing voor de zoon. Ik had wel eens ergens gezegd, herinner me op een van de lessen, toen het, het is in de 10e, het is de 10e, het is de 10e, het En dan heb ik ergens in de les gezegd, gewoon. Hoor ik mij. Voel ik dat ik het gezegd had. Lebré Le had ik gezegd. Uh, aan een schepping. Was een gewoon. Heb ik mij ver, versproken. Want dit is een tiende voorschrift. Tiende. bedoel ik een tiende voorschrift. Tiende. Uh, ik zei de tiende. De dertiende voorschrift. Uh, maar dat is dan. Waar we dat wel. We hebben dat wel gehad. En dan had ik toen gezegd. So, geloof ik zo, so, als ik me even niet vergis, maar dat is dan porcane le, le, le, le eh, verlossing maken, ver, verlossing uh, verlossen zijn zoon. Dus zo'n uh, zo'n uh, zo bepaald, be be bepaald bedrag aan uh, munten te betalen voor hem. Uh, enzovoort. Uh, dan zegt hij dat Lekas, le le, om hen, om hem, daardoor dus te verbinden aan, me aan tot leven. Aan het leven. U le hachlisch, mi mena, negen dertig, di mafta, neemare lav, me ode ze, malach, amout. En le en om te doen afzwakken van hem, hem van de dood. Letterlijk, ja, afzwakken van de dood. Dus, uh, zoals het over hem gezegd werd, over de dood. Me-ode. Zeer. En dat is... Uh, de Engel des doods. Ja, werd gezegd... Uh, in de scheppingsdaad werd ook gezegd over... Uh, tof me-ode. nog... Zeer goed. Niet gewoon tof goed, maar tof meod. Zeer goed. En die ze, ze, meod, zeer, dat is dan vocht toe, dat dit ook um, de Engel des Doods. Alles is geschapen door Hashem. Ja, zeer Maar zeer zei, look in Hashem, Hashem heeft alles geschapen, alles is functioneel. Ook de Engel des Doods is functioneel in het systeem van 40 Wat ze hoe zo geling, een shama mi orange, en daardoor wordt die neshama van het licht gaa waardig. Nu krijgt het nu al, al het derde derde, kom, het derde component van, eh, het licht gaja. van het licht gaa, neshama shama van Gaya, van het licht ga je. We zien. 14. לפי הסדר היה צריך להזכות על ידי מצווה זו 22. בחינת חיה ואור חיה כי אמרנו לאן שבחינת מדבר הוא אור חיה ואחר שזכה 44 פרי הארץ opri ha-eets, lenefes, rooach, legiotan, domem, vijfentviertig, witzomech. Aja, tzareeg, lizkot lizkot alitei, bachor, behijma, eh, zesentviertig, beginnat, Ne Shama mi Chaya. Die hoe beginat uit 47? weil de Bachoradam liggen Gaya, Chaya de Chaya. Liggen 48 beginat uit Medaber. Nu goed kijken. Goed. Kijk, dat is ook al die leek wel op die redeneringen van de Talmud. Het is heel iets anders, maar het is wel. Eh, het doet ontwikkelen ook jouw scherpte van jouw eh, logisch denken, logisch, logisch in, in verband eh, het geestelijk logisch denken, let op. De regel 40. Well, is, eh, en daardoor hoe zou, we hebben we gezegd we nee. En zie je. 41. volgens de volgorde, hij had sorry, ikot, Hij had moeten eh, door deze Mitswa, door dit voorschrift, had hij moeten eh, waardig zijn, oftewel verdienen, waardig te zijn om het aspect ga je van het licht ga je te berekenen of waardig te zijn. Dus ja, niet. Uh, Gaia van, van Gaia. Ja, dat vierde component van Gaia, Kiamarno. Want we hebben gezegd, bovenaan, 43. Dus heb je met de berg, hoe Gaia, want we hebben bovenaan gezegd, ja, in de regel uh, 9, in de, in de regel uh, 30. Ja, we hebben gezegd, 30 en 31, aan het einde van 30 en begin van de 31, hebben we gezegd dat um, het aspect Midaber sprekende, dus mens, is licht Gaia wa Garsje Zachari en nadat hij waardig werd en nadat die Neves en Roeg waardig werd. Door pri Haaretz, door 44 door de vruchten van de aarde en de vruchten van de boom, werden die nefers en ruach waardig. Die welke nefers en ruach zijn, zijn respectievelijk, domein met eh, eh, levenloze en plant. 1945, Ayatse Riklis had die moeten waardig zijn door de bakora door de eersteling van de eersteling van de van het vee moest die waardig worden aspect neshama van gaya... ja neshama van oalicht gaya... ...46... en Die hoop chai, want dat is het aspect... want hij is want dat is het aspect uh, het is, is uh, dier, ja, van die vier stadia, ja, van domem, um, zomeg, gai, metabair, levenloze plant, dier, dat is dan dier, dat, en sprekende. 47. Waar je deed bagor en door de eersteling van de mens, ja, als eerstgeborene van de mens. Eh, moest je dan eh, waardig zijn? je de Gaya. Ja, je de Gaya. Omdat die is, die is aspect met de We hebben ook geleerd dat Gaya... Ja, dat is eh, Gaya de Gaya. Ja, je de Gaya. En dan nog yichida eh, hebben we geleerd. Amenam 1. Vidyon Baghor Magniya 49 et Malacha de Marta de Gamri. Ella mag En nu goed kijken wat hij nu zegt. wat nu zegt. Waarom is het zo? Waarom is het niet haa de haa hier? Echter, waarom door de. Kijk nou of de vraag is. Waarom door het. Door, dat, door de eersteling van de mens, waarom wordt het geen Gaia de Gaia, Gaia van de Gaia bereikt? Hij zegt. Echter, één Pidion Bagor, de verlossing, de lossing, of verlossing van de eersteling, uh, heft niet op, uh, verondermijnt niet, 49. Malacha de, ma de. Hier is het mafta-legamri. Hier is een fout in 49, het derde woord. Uh, in plaats van. Get. Uh, ja, moet het taf zijn. Het malacha de mafta-legamri. Dus dit, dat voorschrift van Pijon Bajor van. Uh, de verlossing, de losing, ja, verlossing van uh, de eerstgeborene, uh, die ondermijnt niet uh, helemaal, dus niet opheft de Melacha, de engel des doods helemaal. Dus niet helemaal hem ondermijnt. Ella machlisle, alleen maar alleen uh, verzwakten. Vijftig. En nu moet kijken. Pirous, Pirush Ki bematantura nasa khufshi hufshi Ling link de linker kolom die eerste terleichel Amavet mawet le le-gamre. Wa-ah-harka het egel niet laat, wij hebben daar, mij, eh, Bakhurut, Bakhurut, We niet Azuhamade Hevia, mij het Adamar Ission, mij het het Sadat, korrigier mij, Hamalach, vier Hamavet Leulam, we need to be able to the able to be able to be able to be able to be able in the able uh, to the, the, the, the Mobile Temple. be able to be able to wat jij ons nu vertelt, hoe dat was en andere dingen die zeer, zeer, zeer, zeer belangrijk zijn. Wat hij ons even tussendoor vertelt. Pirush, de uitleg. Ki-Bamatana Torah, want bij het schenken van de Torah. Ja, bij het, het gebeuren van het, toen de, toen de Torah werd geschonken aan Israël op de berg Sinai is men geworden vrij, let op, vrij van de engel des doods, helemaal. Men bevrijdde zich daardoor helemaal van de engel des doods, let op. De linkerkolom de eerste regel. En vervolgens daarna door de Zonde van de Gouden Kalf. Niet lagen we daar. Let op. Werd het dienst. De dienst. Ja. De dienst werd gegeven. Wat, let op. De dienst werd. Eh, afgenomen. De, de werd af, afgenomen. Van de eerstelingen van Israël. En werd overgehandigd aan de Kohanim, aan de Leviten. Zie, want eerst waren de eerstelingen, de eerstgeborenen in Israël, die moesten de, de dienst doen, die waren bezig met het, eh, die waren eigenlijk de, de, de, de geestelijke, de, die deden al het geestelijke werk voor, uh, in het algemeen, algemeen aspect, voor het volk Israël. Die waren net zoals Kohanim, maar dan waren niet eerst de priesters, waren alleen maar de eerst geborenen die dienst uitmaakten ja, in relatie, relatie, tot stand te brengen van relatie tussen mens en tussen Israël en Akkadosh Kie, Waarom? Ki, dus waarom werd het vervangen, deze dienst? Eh, hivia, want de befiring van de hevia van de slang van uit door de zonde van de boom van de kennis van goed en kwaad shehiva laulam die de die bracht de Engel des doods in de wereld. Chazra, van niet erwaar, in Israël werd, in Israël terug, is teruggekeerd aan Israël en werd vermengd in hem uh, door de egel, door het kalf. Door het, door door het door, zij gingen dus uh, aanbieden die het gouden gauw, uh, kalf en daardoor al dat al die bevuiling al uh, is weer teruggekeerd naar hen de bevuiling van die uh, slang die het deed met uh, uh, Chava en daardoor de hele wereld is werd eh, gedoemd tot dood. Vijf na de punt. Waar je kon ze de de de Israël. Niet na zes mitzvat pidyon bechor vashem. Nee sorry, beheil Salaim. Kneget tikun zeifen kol ha essersfirot, shem heiphinot, kahabzon. Kibachor, acht magia. Ade keter hochma. Chehem aboimah allein, negen, sot reshid. En nu goed, goed kijken wat die zegt tegelijkertijd leren we enorm veel van uh, dit, van dat voorschrift van ook Pidjon ben, ben, van het lossen, lossen, niet verlossen, lossen van, van, van, van, van zijn eerste, eerstgeborenen, ja, lossen. Uh, en dan moest de mens dus uh, losgeld betalen, ja, zo'n heet 5 Selaim. vijf munt heet, munt in, zo'n munt heet, munt Eenheid zo'n cella in is meervoud en dan van cella en dat is dan een munt eenheid. En dan een mensen, dus moest uh, betalen, als het ware, voor zijn eerstgeboren zoon, vijf van die muntjes. En dan kijk naar wat die zegt. Waar Tjikoen ze en om deze ja, om dat te corrigeren, deze. Dat om dat voor deze teken van de eerstelingen van Israël, is het voorschrift gegeven van Pidion Bachor van het lossen van de eersteling. Vij, door vijf Salaim, door vijf munten. En dat, waarom vijf munten? Dat staat tegenover de tikkoen van. Natuurlijk, wij kunnen raden, 17, van 10 sferot die vijf stadia zijn, kachab, koch, zon, ketter kogma, bina en zoon. Ki magia, want bachor, de eersteling, ja, die, de eersteling of de eerstgeborene, die, die reikt tot ketter kogma, die. De Hogere, Abba en Ima zijn. En dat is de essentie van Rashid. De Eersteling. Rashid ook de, de Eerste. Negen naar de punt. Uh, hier zit een veel, veel, zoveel so diepte dat uh, ik wil het ook toelichten, maar zo uh, so wat, wat hij zegt is, is helemaal voldoende. אשר הלידי תיקון זה דה היסליים דרי חוטין. אנו מקשרן שוב הבחורות בחיים עליים. בחורות בחיים עליים אלף. ומחלישן את מלך המוות שלו יוכל לשלות תוואלף aan de loo maakten we kmosha iemand om legamerik het egel geweldig. En op hier is een plaats om erg die daarover dat te leren te horen en te plaatsen in jezelf. Als er een idee, dat door deze, je door deze correctie van vijf salaim van vijf van die munjes. Voor het lossen van, een, van de eerstgeborene zoon. De regel 10. Ja, eerstgeborene zoon. Hoor je wat ik zeg? Anu Mechsarin, wij worden verbonden weer. Wij we worden weer verbonden. Wij we weer verbinden, let op. Verbinden wij we weer uh, de eerstgeborenen tot het hoge lijf, elf, omaglieschen, en verzwakken, verzwakken, wij, de malachamavet, de engel des doods, dat die niet over hen zou kunnen, zou kunnen heersen, twaalf, let op, maar wij brengen hem niet helemaal weg, wij brengen hem niet helemaal uit de, van de aarde weg, de ja, zoals het was, zoals het wel het geval was, 13, dat uh, men is geworden vrij van de engel des doods. Voor, voor, uh, voorheen, door voor, beter zeggen, voor de zonde van de egger, van het Gouden Kalf. Zie je, kan je je voorstellen op welk niveau was Israël voor de zonde van de gouden kalf, van het gouden ka kalf. 14. Olofiega. Met wat pion behoor, een oma spiegel, 15. Pierna ga je de oor ga 16. Levatel, malacha de mafta kom matantora we met Lief het Ela madriga. lemata heimenu achtin. Schuug madriga. Nishamalevada, Madrigat neischa levad levade. or neikentin... neischa ma. we lo iuter. Geweldig. Oliechagende 14, veertin. Bidion wat pion behoor de voorschrift. Het voorschrift van het lossen van de eerste geborenen, eerstgeborenen En enomaal spiek is eh, niet afdoende om het licht Gaia van om van het licht Gaia aan te trekken. 15, kritiek onder behoren en we heel goed en zoals het hoort, zoals het past. Eh, in volle maat om de malacha de mafta, om de engel des doods te annuleren. Kmosha ja, zoals het wel, zoals het was in, bij het schenken van de Torah voor de zonde van het gouden kalf, 17 in het midden. Maar, het het is voldoende alleen maar voor een, een traptrede, één traptrede minder. Letterlijk één traptrede lager. Verachting welke traptrede, blendende lagere traptreden lager is, maar er gaat de trap van, alleen maar van neshama, oftewel neshama van de chaya. Ja, nou dat wil zeggen, licht neshama van de hoge abu en en niet meer. 19 naar de punt. 20, yom het tov meode. 22. Hussoot Malachyim. Mo de hoe zot Malachamet punt. We hoe de het dat is de essentie van het vers in, hele in het Heilige Schrift in de Torah 20, anemar dat gezegd werd op de zesde dag van de scheppingsdag, waar Jarlochim en elokim zag. 21. Het kolasharasa Alles wat hij maakte. We neemt Tov, en zie hier, het is zeer goed. De regel 22. Shetov, Husod, Dat het woord Tov, goed, is de koning van, van het leven. Meod, het woordje Meod, zeer. Dat is. De essentie de slaat op de Malachamavet, op, op de Engel des doods. 23 na de punt. Die Malachamavet neemt as als Vajachashuwe 24 Jotermi, Malachamahim. Kijk nou wat het was toen uh, na het ontvangen van de Torah, na het uh, met het ontvangen, met het schenken van de Torah. Hoe was het? Ge wat gebeurde dan met die Engel des doods, want die was al geschapen, zie je, op de zesde dag. Ja, alles, is, alles dient uh, voor het plan van Hashem. Ook die Engel des doods. Maar kijk nou wat er gebeurde met hem, met die Engel des doods, na het, direct na het schenken, het, de akte van het schenken van het Torah. Let op. Kiemalachamauwet nim taak, want dan, toen, ja, toen eh, de koning, sorry, de to, toen de engel des doods werd verzoet. Ja, werd neid ontvangen van de Torah. Maar ja, gesoe, het op En werd geacht, en hij werd geacht, meer belangrijker dan de engel des levens. Ongelooflijk, kijk, hier zit die diepte, diepte, diepte. Die, die, die, die diepste zin. Waarom? Kijk nou, dat die werd nog belangrijker dan de engel van het, van het leven. Ik ga het niet uitleggen. Het is ook alles. we, we hebben geleerd, alles bestaat uit tien sferot of vijf stadien. Bovengezet, ondergezet. Ja, dan kan je voor de rest. Kan je zelf, moet je zelf, per verbanden leggen. Amna Mata al 25 ba. Uh, Hazo. Hier is een zeker fout. Hier moet het zijn. Uh, de regel 25. Het derde woord voor het einde van de regel is niet haja. Maar hei en dan zijn en wav. Hazo. We zijn nee maar, 26 raak maar het hij zegt ons. maar hier, maar nu, we schieten alvast niet, gedurende 6000 jaar van de schepping van de correctie. En nou, ba, lamtaka, men kwam niet tot deze grote verzoeting. Maar, het is gezegd alleen maar over de gmartikoen... over de toestand van de gmatikun. Dus het was wel, wel de toestand was vergelijkbaar was het na het ontvangen van de Torah, na het schenken van de Torah. Maar ze hebben het verknald, ze hebben eh, vrijwel direct hadden ze aanbieden. de de kauf en daartoor hadden ze dat verspild en dan is het gezegd over de toestand van de marticoon 26 na de punt maar ze inken alidee pijon 27 ze gormim leach lisho velojuter kanar, waar een nozoche 28 alidee Pidion, Rak lefinat neshama diga yeshu wak diga dus, dat is dan de toestand van de Martie Koen, wanneer de, de engel des doods zal helemaal verzoet worden, zal nog waardiger zijn dan de engel des levens. Maar hier leren wij, een andere hier leren we, een toestand van het, wat er gebeurt, eh, van, door het vervullen van dit voorschrift, van lossen van zijn eersteling. Hij zegt, maar ze een in tegenstelling tot, dit voor, tot het voorschrift, voor voorschrift Pidion bachor het lossen van de Eersteling 27. Ze gormim dat daarmee veroorzaakt men het verzwakken van die Engels des Doods, zijn verzwakking van de Engels des Doods. Maar er niet meer. Alleen hem verzwakken kan hij, zoals boven gezegd werd, waar ik en in geen. Daarom wordt die mens, dus die dat doet, wordt, wordt waardig. Alleen maar door dit voorschrift van Pidion, van het lossen van zijn van zijn uh, eersteling, wordt die waardig. Alleen maar het aspect neshama van Gaia. En dat is wak van. Haia. De regel dertig. E, ot ijud het Bekuda ar bisaar. De natra joma eenen dertig de schabta. O lekaatsha haai joma bekdushe. Ot de regel dertig. Jut het 18, bekuda arbisar, Picuda het voorschrift, het 14e voorschrift. Lenatra Yoma de Shabta om te waken over de dag van Shabbat en om hem olekatsha hai Yoma en deze dag te de heiligen door de Heilige, door zijn Heilige der 32 bet met zwot elu, zo himle chaya de chaya Shabbat. Dat door deze twee voorschriften, twee in één eigenlijk, eh, wordt men chaya de chaya waardig op de dag van Shabbat. Zie dat? Chaya de chaya kan men wel ontvangen, maar dan alleen maar op de dag van Shabbat. 33. De we hebben et gevoel dat we de jaren 34 gaan koken. En de jaren 34, de jaren 35, de jaren 35, de jaren 35, de jaren de wij hoesot, en dat is de essentie van wat gezegd wordt in de Torah, wij waren echt elakim met en en zegende de zevende dag, wij en heeft hem geheiligd en zo voort 34. Kjalde Ashmiraal, let op, want door het waken van het uh, overtreden van Shabbat. Ja, Waken over Shabbat om hem niet te overtreden. De 35. Zochim Levracha wordt men de zegening waardig. Waar je Shabbat en door het feit dat men Shabbat de Shabbat heiligt, waarmee beta Shabbat door de genietingen van Shabbat, zo himmelig dusha wordt men dusha de heiliging, waardig, 36 na de punt. We sot orachaya, hu sot a kdusha, en het geheime, de essentie van het licht, dat is dusha, dat, hel, dat is het heiliging, dat is het heilige. 27 na de punt, ki abu ima alay, kodesh, kan u dan, want de hoge Abouhima heet heilig Kodesh zoals het bekend is, 38. Op oh, Minchat Gata Shabbat, Mam Shechim, Genat, Waak de Orachaya. Kijk nou, wat gebeurt er nog op de, in de tijd van de namiddag gebed op Shabbat. Let op. En bij de mincha van Shabbat, dat is op de namiddag gebed van Shabbat. Trekt men aan het aspect van wak van het licht Gaia? Ja, dat is het hoogste. Wak van het licht Gaia. Zestiende van het licht Gaia. 39, naar de punt. Am nam chinata gar de Yichida. Ie vsaar veertig lam vsicht, beshit de shni Rak Echter het aspect van gar van de Yichida. Dus Gadlood van de Ichida, de Gaard van de Ichida, oftewel de Gaia, de, de Gaar van de Gaia, de Gar van de Ichida, eigenlijk, Iefsar is onmogelijk om aan te trekken, onmogelijk aan te trekken, gedurende de zes duizend jaar. Het is mogelijk, alleen maar indig maar